Vier Somalische piraten zijn door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot een celstraf van twee jaar. Ze kregen de straf voor deelname aan geweld tegen Nederlandse mariniers. Het OM had straffen tot tien jaar geëist voor onder meer een poging tot moord op de mariniers. Maar volgens de rechtbank is niet vast te stellen of de piraten daadwerkelijk de mariniers wilden doden. De piraten schoten anderhalf jaar geleden vanaf een gekaapt visserschip op een Nederlands marineschip dat op patrouille was in de Golf van Aden. Vanaf maart moet voor een paspoort meer worden betaald, maar het blijft dan tien jaar geldig. Nu is dat nog vijf jaar. De prijs gaat van ruim 50 euro naar bijna 67. Ook identiteitskaarten zijn vanaf maart tien jaar geldig. De politie in Utrecht zet vanavond extra mensen in in de wijk Hoograven om een eind te maken aan een reeks autobranden. Sinds de jaarwisseling zijn er al acht auto's uitgebrand. En de politie denkt dat een groep baldadige jongeren die branden sticht.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 Het weer. In de loop van de avond in het westen regen. En dat blijft vannacht ook zo. De temperatuur daalt tot een graad of 2. Morgenochtend bewolking en lichte regen. Smiddag zon, vooral in het westen. En dan is het 5 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. -M -M. Met nu. Zie het.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 It's all over When I'm wiser And I'm older All this time I was finding Myself and I. Stay full Zie je het op jouw radio? Ja, we zijn er eventjes tussenuit geweest. Dat alles met de geboorte van mijn zoon. Maar we knallen weer fris en fruitig het jaar 2014 tegemoet. En ja, ik denk ik pak deze van Avicii erbij. Wake me up! En dan in de EDX Miami A Sunrise Remix. En ik zeg, ja, leuk dat je weer bent ingeschakeld. Leuk dat je nog steeds naar jouw CFM Zandvoort luistert. En ik zeg ook, het komende uur... Heel veel hits. En dat tweede uur gaat weer spannend worden, want we hebben niemand minder dan de one and only. DJ Dion zit niet vanavond in de studio. En ja, als ik zeg, we zijn weer terug van weg geweest... dan kan ik ook wel kijken naar Mental Theo. Mental Theo, je kent hem wel van Charles Loiners en Mental Theo. Enorm veel hits gescoord in de jaren negentig. En ja, Mental Theo. Die denkt, weet je wat, we gaan weer eventjes op de EDM Tour... Dat doet hij met een hele goede track. Let me see you dance out there. Nu hier bij jouw enige echte. Zie het op CFM Zandvoort. Tot een half uur. Knallen we lekker op de 106.9. 104.5. En misschien heb je ons ook al gevonden op het one and only CFM Tech TV. Mijn naam is DJ JK. En dit is Mental Tio. Aangetrokken, Heb je haar kaal geschoren? Ja, het passen wel allemaal bij hoor. Metal Tio. let me see you dance out there. Helemaal van deze tijd. En ontzettend lekker hier bij jouw enige echte See It op CFM Stamford. DJ JK in de house. En ja, zoals je gewend bent van onze enige echte See It, hebben wij ook allereerste nieuwtjes hier in de house. Ja, wat dacht je van zaterdag 1 februari 2014? Zal dus de gekte van Crazy Sexy Cool zich mengen met de jaarlijkse ongein. die carnaval met zich meebrengt? We wachten een groots opgezette versie in de Maasilo Rotterdam maar met een ongekende line-up. Special Axe en de bijbehorende Carnival Madness. Die mag je niet missen, al zeggen ze het zelf. Ja, Crazy Sexy Cool vierde in 2013. Ja, wat klinkt het alweer lang geleden? Hè? haar vijfjarig bestaan en heeft zich voorgenomen deze solide basis te overtreffen in, jawel, 2014. Dit gaan ze doen met vele nieuwe evenementen. En ja, de eerste dit jaar is dus een Carnival Edition. Ben je ook zo benieuwd wat deze avond jou gaat brengen? Ja, naast al het spetterende entertainment wat je van Crazy Sexy Cool kan verwachten... zal de organisatie jullie eerst voorstellen aan de DJ's die aanwezig zullen zijn... In de Crazy EDM-hoofdzaal staan naast headliners Quintino en Gregor Zalto... ook niemand minder dan DJ Epster, Billy the Git, Lucian Ford, Mitch Crown... en De Livio Riven en Aaron Kill. En over deze heren gesproken, hou jouw radio hier op ziet, Dan komt hun nieuwste track zo voorbij. Ja, ze zullen worden ondersteund door aanstormende talenten zoals Zen Fox... en de nieuwe sensatie Jockey Boys... Ja, voor Quintino, Gregor Salto en Epster was 2013 een extreem goed jaar. Quintino en Epster maken deel uit van de wereldwijde Jack Tour van Avo Jack en Gregor Salto. wist samen met Pitbull een Latin Grammy Award in de wacht te slepen. Dus gooi alle remmen los en ga helemaal crazy in de hoofdzaal. Ja, de sexy Latin house zal worden aangevoerd door Frankie Rizardo, Raul en Dors, en ook hier Nenna Daziel, Brian Dalton, Andy Foreman, Soul Pressure, Vice L en Roses en niemand minder dan MC Dirty Bee vinden. Ja, Frankie Rizardo is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een internationaal gevestigde naam met releases onder andere op Defected en het wereldwijd bekende label van Simon Dunmore. Roel en Doors draaien met hun heerlijke zout op alle grote clubfeesten, waaronder In Lovers... en zijn in korte tijd uitgegroeid tot een gevestigde topduo. Ja, if you're sexy and you know it, you are here. Ja, dan hebben we ook nog de Cool Stage. En deze staat garant voor de lekkerste Urban. En ja, niemand minder dan het bekendste Urban duo van Nederland, de Party Squad, zal je achter de prezant geven. De boys van The Borders We hoeven eigenlijk geen intro. Ze zijn al jarenlang toonaangevend en scoren momenteel... ja, een superhit met Pants Down. Superior, je herinner je het feest op 1 januari nog? Wax Friends, Biggie, en deze wordt vokaal ondersteund... door niemand minder dan Elton Jonathan... zullen samen met Slick, Flash, Ricky Richters en Diamondspin... het feest compleet gaan maken. MC Akash verzorgt de hele nacht de vocale ondersteuning... Ja, Urban All Night Long. Ja, nieuw is de funspot. Het concept van de Rotjochies. En ja, op deze stage kun je je lol op met de grootste talenten uit de DJ's zien. Wat dacht je van Jone? Rapites, Tony Rodriguez, Giorgio Star, Seas, Jay Lima en Dime? Nee, het leven niet te serieus. En we leven een avond vol plezier onder aanvoering van de Rotjochies. Ze werden bekend met hun gekke video's. Maar gaan nu als een smalle achter de deks met hun DJ-vrienden. You are invited to the fun spot. Wil jij actief meedoen aan deze crazy carnival edition? De verkleedpartijen blijven ditmaal niet beperkt tot de ex op het podium. Oftewel een berucht fenomeen op de crazy sexy Cool. Nu mag iedereen in zijn haar meest grappige, vrolijke, domme, uitzinnige outfit tevoorschijn komen. Oftewel hoe gekker, hoe beter. Ja, de kaarten voor crazy sexy cool zijn in de voorverkoop te verkrijgen... voor slechts 17,5 euro exclusief V. En dit kan via de site van Ticketscript... Er is een beperkt aantal kortingskaarten aanwezig. Wil je weten hoe je deze kunt bemachtigen? Volg Crazy Sexy Cool via CS Events op Instagram, Facebook en Twitter. Dus zet er vast in de agenda. Zaterdag 1 februari, Crazy Sexy Cool, de carnaval edition in de Mazilo. In Rotterdam. Tot zo weer dit nieuwtje. Tijd voor lekkere nieuwe muziek. Dan gaan we het doen met niemand minder dan de one and only Rihanna. Je kent wel haar plaats. De Monster. Maar die wordt overal grijs gedraaid. Daarom hebben wij... Wij zien het. Gewoon een hele keiharde, gave nieuwe remix. Van niemand minder dan Dave Curtis. Nu. <zor> <en tunes> op jouw cfm Zandvoort. En hey, je hoorde me net over het uh, klappen eigenlijk. Dat we de nieuwe track van De Livio, Riven en Aaron gaan draaien. Kick Drum. Binnenkort uit op Mixed Mesh. Dit is zie je Tot aan 11 uur. Hou me hier. Ik um... Ready for the kick drum Ready for the kick drum It's been up. Alle housefreaks helemaal opgelet, want op zaterdag 8 februari... ja, dan staat de eerste editie van House Rituals... dit jaar gepland in de hotspot van Amsterdam, Discotheek Panama. Ja, na een superdebuitjaar in 2013 met succesvolle edities in onze hoofdstad... en een eerste on -tour editie in Almere... zijn de verwachtingen voor 2014 zeer hoog. Ja, meerdere clubs in binnen- en buitenland... hebben inmiddels hun interesse getoten in dit concept... Ja, er gaan geruchten over een uitstapje naar de Bloemendaalse stranden en ja, daar moet je nu nog niet aan denken. Ja, en er worden ook al stiekem plannen gemaakt voor het eenjarig bestaan. Ja, de bedenkers van House Rituals, de jong getalenteerde DJ's, producers Arsenio Lamsberg en Serrano Parotti, beter bekend als The Village Brothers, zijn dan ook zeer tevreden en staan te popel om op 8 februari in nieuwse house rituelen met publiek te delen. Ja, de line-up voor deze speciale eerste editie van het jaar is er een van hoog niveau. Ja, nadat op eerdere edities al top-dj's werden uitgenodigd... als Lucia Fort, Michael Mendoza, Mitchell Niemeyer, Julian Jordan... De Livio Riven en Aaron Hill en Miss Via Laurens... worden de Village Brothers tijdens deze editie onder andere bijgestaan... door niemand minder dan... Tropgeroffel, Eriki en Raul en Doors. Ja, Eric E heeft geen introductie meer nodig... Deze veteraan in de housemuziek staat op de grootste festivals... en is tevens bekend van de succesformatie Housequake. Ja, Roel en Doors zijn een van de groeiende Nederlandse DJ-producers... in binnen- en buitenland. Deze heren draaien over de hele wereld en maken keiharde producties... waarvan iedereen Blackout natuurlijk wel kent. Ja, dan hebben we nog Junior Rogers en Nick Memphis. Dit zijn twee grote talenten uit de regio. Deze heren komen met releases in 2014... Met onder andere Amerikaanse sterren Fatman Scoop en Waka Flocka. Van deze laatste hebben we nooit gehoord, maar geloof me, ze gaan groot worden. Ja, al deze topartiesten krijgen vocale ondersteuning van een van Nederlands beste MC's, Mr. Dirty B. Ja, naast al deze topartiesten zal er één plek in de line-up opgevuld worden door een talentvolle DJ. De Village Brothers hebben besloten om elke editie een nieuw talent de kans te geven om zich voor te stellen aan een groot publiek. Ja, wil jij hiervoor in aanmerking komen? Stuur dan alle relevante informatie naar info.villagebrothersmusic.com En misschien sta jij op zaterdag 8 februari aanstaande in de line van House Rituals. Ja, deze eerste editie van House Rituals in 2014... heeft weer alle ingrediënten om er een onvergetelijke avond van te maken. Dus het advies is dan ook om ook je tickets in de voorverkoop te bemachtigen. Dit doe je via de site van Ticketscript... En bovendien, in de voorverkoop zijn er 150 lady-tickets beschikbaar gesteld voor slechts 15 euro. En je weet het, deze geven toegang aan twee dames. Een normale voorverkoopticket kost slechts 10 euro en in die voorraden kost een ticket aan de deur 15 euro. Ja, voor diegenen die iets te vieren hebben of een stukje luxe houden... zijn er maximaal 75 losse VIP-tickets verkrijgbaar in de voorverkoop voor 25 euro. Dat valt weer mee voor een voorverkoop. Deze geven toegang tot de VIP-area, VIP-bar en is inclusief sushi en een welkomstdrankje. Ja, ben je met een groep van minimaal vier personen, dan is het ook mogelijk om een van de zes exclusieve VIP-tafels te reserveren. Inclusief champagne of een fles sterke drank en sushi. Voor prijzen, reserveringen of voor extra info kan je mailen naar info.houserituals.nl Mocht je alvast vast in de stemming willen komen, dan kun je naar de Soundcloud-pagina van The Village Brothers gaan. voor een exclusieve promo mix. Tot zover de nieuwtje, gauw door. Met lekkere muziek. Want daarvoor ben je natuurlijk bij See Aangeschoven. En dat gaan we doen met niemand minder dan Patrick Hagenaar. Hij heeft weer een color code club mix gemaakt. van een track die het heel goed doet. Route 94 komt binnenkort uit met My Love. Nu al op See It. als? Binnenkomen van Sandra Sandra zegt Oeh, wat fijn dat jullie weer terug zijn Zie je het op? Mijn vrijdagavond maakt mijn weekend alvast compleet En dan moet je weekend nog beginnen Sandra Oeh, dat belooft wel goed En ja, ik zie hier een mailtje binnenkomen van Martin En Martin zegt Oeh, ga je nog een plaats van Martin Harris draaien Dat is mijn favoriete DJ van dit moment Nou, we gaan eventjes kijken wat we voor je kunnen doen Of zou het ons echt een Martin zelf zijn geweest Die dit mailtje heeft gestuurd Kan zomaar wat ook de DJ's luisteren naar zie je om op de hoogte te zijn van wat hot is en wat not. En ja, ik zie hier een mailtje binnenkomen van Sasha. En Sasha zegt: Heb je ook al de nieuwe Layback look? Ja, natuurlijk. Hier is de nieuwe Layback look en Peking Duck. Zo Zometeen naar die klok van 11. Wat zeg ik, naar die klok van 10? Niet op de zaken vooruit lopen. The one and only DJ Dion Sydney Live on air. Hou me hier. Op jouw enige echte Sivam stond voort. ja oh, nou. hey. Jouw vrijdagavond, Leopold en Peking Duck. Mufasa, Geen nummertje 38, zoals Corner zou zeggen. <laughs> ja, ik, ik zie hier Peking Duck staan. Het kan zomaar hier. Ah, dit worden we weer voor Komen we weer op de voorpagina in China. Nou, dat. hebben we wel reclame in ieder geval. Ja. Ook in China, Radio ja, CFM. Hey Dennis, gezellig dat je hier weer bent. Ja, vind ik ook weer leuk. Ja, we, we zijn al een eindje op streek in 2014. Uh, uh, hoop. Nog de beste mensen? Ja, jij ook, uh, Joen. En luisteraars ook? Zijn we helemaal vergeten? Hoe zijn ja, we Ja, het gaat al uh, zo voorbij, het zo, oh. het ongelooflijk. Het gaat zo, het gaat zo, het gaat zo ha razend hard. Voor je het weet, zitten we weer, weer in de Amsterdam Dance Event weken. Het kan hard allemaal. Ja. Hé, hey, jij gaat vanavond weer een moppie muziek draaien. Wat heb jij meegenomen? Uh, nou, voornamelijk boetleks. Oké, okay, bedankt, dat ja, was gezellig. Nee. <laughs> nee, wat heb je meegenomen? Bootlegs hoor ik. Bootlegs, uh, mashups... Nieuwe platen. Nieuwe Eigen platen producties. Ook, ja. Ook? Remix. Oeh. Een, uh, remix van DJ Jean. Nog een van nieuw... jouzelf of van, uh, mij, ja. van uh, DJ uh, Tenhoven? Nee, van mij alleen. Van jou alleen? Maar ik heb er ook een van DJ Tenhoven. Ja, die heb ik ook. Ja. Ja, die is Uit. heel exclusief. Nou, ik heb er ook een. Heb jij er ook heel een? Heel exclusief. Keer. Nou, daar zijn wij zeer benieuwd naar. En uh, nee. ook heel veel platen die nog niet uitgebracht zijn... Wat vertellen we nu? Ja, uh, bijvoorbeeld... Uh... Hebben wij hier nieuwe promo's? Ja, ja, ja, zeker. Dat kan toch allemaal nu, Dennis? Ja, ja. Of... Oké, okay, we gaan het gewoon doen hier, zo bij jouw 106.9 104.5. Voor de mensen. Zet de radio gewoon eventjes een tandje hoger. Ietsje harder. Ietsje harder. Kunnen wij weer wat harder of net, hier zo? Net, net dat de buren mee kunnen genieten. We hebben hier geen buren, Dennis. Nee, maar de luisteraars wel. Dan zet ik hier de box ook wel eventjes wat harder. Gewoon doen. Gewoon doen, ja. Ik zeg het ook. We gaan het ook gewoon eventjes doen. Deze nieuwe plaats van Crazy Ibiza versus Dave Out Hustlin'. Zometeen, na die klok van tien... staat hij weer voor je klaar. De one and only DJ Dion City. En je hoort het al. Heel veel nieuwe promo's, bootlegs... en andere ongeheim. In de mix. Nu eerst... Crazy Ibiza. Carrier In the ether